9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn passagiers en bemanningsleden... van een mogelijk gekaapt vliegtuig veilig van boord gegaan. Dat meldde maar een Het startverbod dat van kracht was voor een gedeelte van Schiphol... wordt opgeheven. Hulpdiensten rukten vanavond massaal uit vanwege een verdachte situatie. Details over wat er precies aan de hand was zijn niet bekendgemaakt. Volgens bronnen binnen de Manetchaussee... drukte de gezagvoerder van het vliegtuig op de alarmknop... die doorgeeft dat er een kaping bezig is. Het is onduidelijk of er sprake was van een terroristisch motief. Er zouden 27 passagiers in het toestel hebben gezeten. Premier Rutte was vanavond op bezoek in Overijssel. Hij zei dat hij misschien kan worden weggeroepen... vanwege de situatie op Schiphol. Daar is iets aan de hand, zei hij bij een VVD-bijeenkomst over stikstof.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 De verdachte van de bioscoopmoorden in Groningen zit nog zeker 90 dagen vast. De rechter heeft het voorarrest van de 33-jarige man verlengd. Hij zit nog altijd in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. In een bioscoop in Groningen werden anderhalve week geleden de lichamen gevonden van een echtpaar dat er schoonmaakte. Ze zijn met geweld om het leven gebracht.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 column van deze week.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 werkgelegenheid. Yo, time flies, you buzz around me. Rain clouds, you know they found me. underground, oh, I just, wanna hide away. But I just don't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 Mm -hmm. um, iemand die dan vermeend op een, op een getuige schiet. En op iemand schiet. En weet ik veel. Ik, ja. ja. Ik, ik, weet je, ik vind het zo jammer. Ik vind het gewoon jammer. Ik ja. bedoel, het gaat zo goed met Noord. Er komen zoveel leuke dingen. Um, nou, bijvoorbeeld de, de Rijnders-Sempelzeel was er. Daar was ook weer wat aan de hand s'nachts. Ja. Want had iemand wat proberen te stelen. Dus dan hangt de helikopter weer. Ik had echt het gevoel alsof ik weer in Amsterdam was. Ja. dat ik echt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 en dus iedere keer als die politie achter me reed, had ik eerst iets van oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Maar ze waren niet voor mij daar. Um, zeker niet uh, als ik mijn zoon in mijn auto heb, dan laten ze me gewoon uh, lekker doorrijden. Ja, maar goed, je hebt het nu geregeld. Gereden. Ik heb het nu geregeld. Ik, ik heb jouw podcast geluisterd weer. Ja. En, um, het CIB-deel. Ja, CIB-deel. Deel 2. Voor iedereen die uh, het nog niet luistert gaat... als je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 dan weet ja. ik niet wat je op die plek doet. Nee, en het allerergste is, het klopt niet eens wat hij zegt. En je kan want... veel zeggen over Baudet, over hmm. Wilders... maar nog geen van hen heeft een uitspraak gedaan als deze. Dat... Nee, want <laughs> dat soort uh, feiten... Zullen, nou, dat zullen ze één niet over hun hart verkrijgen om dat te doen... maar ten tweede, het is feitelijk ook nog eens een keer...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 Dus gaat het omhoog? Alles gaat omhoog uh, door meerdere omstandigheden. Mm -hmm. uh, dus we kunnen allemaal zeggen, het gaat zo goed. Maar het gaat niet zo het goed. gaat niet goed. Als ik lees dat een boer beter uh, zonnepanelen in zijn velden kan zetten... dat hij daar meer aan verdient dan zijn originele handel... dan denk ik van, ik, als ik die boer was, zat ik dat hele veld vol. Ik ja. zou hem geen ene reden meer uitmaken. Mm -hmm. Maar kijk, er zit ook een passie in die mensen. En die mensen, net als ik, ik weet niet beter dan...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 ik zie nou iets heel grappigs gebeuren, maar dat ga ik zo wel even regelen. Uh, mijn zoontje die is hier, uh, dames en heren, en die heeft een muis ontdekt... en die reageert op mijn computer. <lacht> dat is een beetje raar. Oké, okay, um, we gaan even naar uh, Mabel luisteren. Mabel. Mabel. Mabel.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 Oh, hé, hey, dat is wel een hey. grappig. Hey. Ik heb het geval net gelezen dat hij... Uh... Dat uh, ja. zal, ik, zal ik hem dan maar niet uh, te hard aanpakken... over zijn algemene politieke beschouwingen. Um, Want die waren een ramp. Nou ja, ik denk dat je sowieso moet oppassen... <lacht> nu door het dorp te lopen. Maar goed, je <lacht> <gaat> het proberen. <lacht> dat, uh, maar goed, ik, uh, uh, nou, we kunnen kijken of we Karim uh, kunnen... Uh, en anders gaan we gewoon... Als je politicus bent hier in Zandvoort... kunt u nou altijd bij ons terecht...